Langs de lijn, met Robert Meder. Goedenavond, het was erop of eronder voor judoka's Elisabeth Willeboortse en Annika van Emden vandaag. Ze willen allebei naar de spelen, maar er gaat er maar één. De judobond besloot vandaag dat Willeboortse de gelukkige is. Ik ben blij dat ze het vertrouwen hebben in mij en, uh, ja, en nu uh, op naar... Uh... Naar de spelen zou ik zeggen. De Judobond geeft de voorkeur aan ervaring. En dus mag Van Emde niet naar Londen. Het moet niet alleen om, om, om ervaring gaan. En uh, ja, dat is nu wel het argument dat ze, dat ze opvoeren. En ja, dat vind ik, vind ik best wel een zwak, zwak argument. Straks hoort u ook de uitleg van de Judobond. Het Australian Open nadat zijn hoogtepunt. Rafael Nadal speelt morgenochtend in de halve finale tegen Roger Federer. We kijken zo vooruit. En het Nederlands Davis Cup team, eh, Davis Cup team is een lid rijker. De captain Jan Simmerink haalde een anto Jean-Julien Royer binnen. Hij heeft me gewoon gevraagd als, uh, of ik uh, beschikbaar ben om uh, voor Nederland te spelen. En als ik dat ook wil, voor Nederlands Nederlands uh, Davis Cup spelen... En uh, ik zei meteen tegen hem dat ik het uh, graag zou willen doen. Verder aandacht voor een nieuwe typische Braziliaanse aanvaller bij FC Twente. De Afrika Cup en het bekerduel tussen Barcelona en Real Madrid. Dat is zojuist begonnen. Ze zijn een kleine twee minuten bezig en het staat er nog 0-0. Gedurende deze uitzending houden wij u op de hoogte van de stand... ...al daar in Kampnau Nou en in de rust gaan we even bellen... ...met onze correspondent ter plekke. Maar eerst het judo, want het was een spannende dag voor judokas... ...Elisabeth Willeboortse en Annika van Emden. Ik zei het al, ze willen allebei, allebei naar de Olympische Spelen in Londen... ...maar er is er maar plek voor eentje. En dus moest de judobond kiezen wie er nou straks... ...in die gewichtsklasse tot 63 kilo voor Nederland mag uitkomen. De keuze viel dus op Willeboortse en zij is uiteraard opgelucht. Ja, opgelucht, inderdaad. Dat is het perfecte woord. Ja. Opgelucht, dat je nu gewoon kunt gaan doen uh, waar je goed in bent. En uh, dat is uh, pieken op, de, op het grootste wat er gaat komen. En uh, daar naartoe werken en uitbouwen wat ik, uh, waar ik mee begonnen ben de afgelopen maanden. Want ja, concurrentiestrijd was zwaar, maar het heeft me ook iets opgeleverd. En uh, ik denk dat ik, uh, dat ik als topsporter uh, nog... Uh, ...optimaler geworden ben en nog, nog uh, optimaler kan ook. En uh, in, dat, uh, in dat opzicht uh, ben, ik, uh, ben ik blij met deze uitslag, zodat ik dat kan uitbouwen. Ja. Ja. Uiteindelijk zul je altijd herinnerd worden aan het feit dat, dat er één iemand niet gaat en jij dan wel. Ja. Dus op het moment dat er een, een, een prestatie wordt gehaald of niet in Londen, gaat er altijd worden gezegd van... ja, ja maar. Dat kun je, dat, dat eigenlijk mag dat niet en dat, uh, dat moet ook eigenlijk wel uitgedragen worden. Je weet nooit wat er gebeurt als die ander was geweest, dat, dat kun je ook niet... Ja, dat is koffiedik eigenlijk. Dat, maakt, dat, dat, dat weet je gewoon niet. Maar uh, ik, ik weet wel waar ik toe in staat ben. En uh, ja, het is, uh, het is voor de Hirobond zal altijd een vreselijke keuze geweest zijn. Want je hebt gewoon twee wereldtoppers waar tussen je moet gaan kiezen. En uh, ja, dat zal, dat zal niet makkelijk geweest zijn. Maar ik ben blij dat ze het vertrouwen hebben in mij. En uh, ja, en nu uh, op naar... Uh... Naar de spelen, zou ik zeggen. Elisabeth Willyboots tegen Kees Jongkind. De judobond nam het besluit dus vanmiddag... en moest vervolgens uitleggen waarom er voor Willibootse is gekozen. De beslissing is toch wel een beetje opmerkelijk... omdat Van Emde de afgelopen wedstrijden beter presteerde. De technische directeur Cor van der Geest. De technische staf heeft er uh, uitgebreid over gesproken... Uh, we waren vandaag met drie uh, technische stafleden. Mark Huizenga, die was niet aanwezig omdat hij voor werk elders was. Mark Huizenga heeft zijn uh, visie helemaal op papier gezet. Uh, we hebben stukken binnengekregen van Christel Korte en van Marjolein van Une. Christel Korte en Annika van de Ende, Marjolein van Une en uh, Elisabeth Willeboortse. Ik heb zelf een stuk geschreven. Ik heb alle stukken weer voorgelezen... Uh, er is een hele goede discussie gevoerd. En uiteindelijk is besloten dat Elisabeth uh, naar de Spelen gaat. En ja, dus Annika niet. Op welke gronden is die beslissing genomen? Deze gronden, dus, uh, wij hebben uitzendregels. Die uh, hadden we al voor de vorige Spelen hadden we die al. Deze uitzendregels hebben we dus geüpdate. En dan ga je kijken naar uh, resultaten dan uh, kijk je naar uh, verleden, uh, geschiedenis, naar welke type sporter... wie moet er, er verslagen worden, enzovoorts, enzovoorts. En ja, eigenlijk is het wel zo in de Jurebond dat wij... dat is niet een must, maar wij, ik, uh, ik en wij gaan toch eigenlijk altijd wel voor ervaring... en voor, uh, voor uh, dat telt toch wel mee, behalve als een sport er echt overheen gaat. En de conclusie door de technische staf is niet getrokken dat ze er echt overheen is. Ze kunnen allebei fantastisch uh, opereren. Ze, in mijn visie bewegen ze zich rond de plaats 7, 5 en 3. Ook weer niet de absolute grote kampioen. Ja, en dan ga je naar allerlei ervaring kijken. En, en, en, uh, een sporter van 33 die onder druk staat... Die, die reageert er anders op als een jonge sporter die nog niets heeft... en de hele wereld voor open heeft. En dan ga je allemaal naar kijken. En wat zou er nou gebeuren als die druk weggaat? Dan kijk je naar de type judoka's. Het was een hele moeilijke beslissing. Maar ik wou dat ik op alle gewichten deze moeilijke beslissing moest maken. Um, Annika van Emde zei in Kazachstan waar ze brons haalde tijdens de Masters. Ik heb drie medailles gehaald tijdens de vier toernooien. Die ze, waren afgesproken om uh, het verschil te kunnen maken. En Wille ze maar twee. Dus ik ben in principe beter door die vier toernooien heen gekomen. En daarom moet ik. Zij is beter door die vier toernooien uh, heen gekomen. Wij hebben dus niet op voorhand gezegd. We gaan gewoon kijken naar alleen de uitslagen. Dat staat ook niet in onze uitzendregels. Die kunnen jullie allemaal lezen, die zijn uh, openbaar. Daar staan veel meer uh, uh, argumenten in. En al die argumenten hebben deze uh, wel overwogen beslissing uh, teweeggebracht. Nou, wat is het dan? Gut feeling, intuïtie? Nou, ik heb net uitgelegd, dat is uh, ervaring. Dat is uh, kijken tegen wie ze hier dood hebben. Uh, ik heb wel eens in het eerdere traject gezegd... Uh, Annika die won dan iedere keer van uh, Elisabeth. Ja, dat vind ik het minst interessante. Want uh, uh, zo moet je het ook zien, hè? Dus werd Annika derde, werd zij vijfde. Of bij de Grand Prix eerste en tweede. Maar dat vinden wij niet zo belangrijk. Uh, we hebben gekeken naar een sporter van 33. Uh, die moet vier toernooien achter elkaar maken. Uh, uh, hebben, uh, en het belangrijkste criteria was het enige wat ik vet om rand had. Wie heeft de meeste kans op een medaille op te spelen? En daar heeft de technische staf in zijn opperste wijsheid gedacht dat dat toch echt Elisabeth is. Ja, de keuze tussen Willeboortse en Van Emden werd gemaakt door vier deskundigen. Mannenbondscoach Arends, vrouwenbondscoach Van Une en twee juniorencoaches. En een opvallende rol was weggelegd voor Marjolein van Une... want zij is ook de persoonlijke coach van Wille Boortse. En dat terwijl Korte, dat Korte, de coach van Van Emden, geen stem had. Maar Van Une zegt dat dat niet uitmaakt. Nou, kijk, ik heb heel objectieve keuze gemaakt. In zoverre de, ja, aan de technische staf voorgelegd. Met alle ins en outs erin. En natuurlijk is het uh, centrale koos. Maar ik durf ook te stellen dat ik gewoon voor die medaille ga in Londen. En dan staat al het andere toch even buiten boord. Want uiteindelijk is daarmee functioneren ook opgericht. Dus voor mij heel belangrijk, wie gaat jou die medaille halen in Londen? Dus als Annika van Emden nog een groter verschil had gemaakt de afgelopen vier toernooien... dan, eh, ondanks het feit dat jij Elisabeth Willebordse coachte... had je toch voor Annika van Emden gekozen? Ik kan niet zeggen wat ik nu zeg. Ik bedoel, er is nu een besluit genomen, dat ligt er. Um, hoe, hoe was de stemverhouding? Daar ga ik niks over zeggen, want dat is uh, intern. Uh, waarom heb je met Elisabeth Willebordse een grotere kans... op een Olympische medaille dan met Annika van Emden? Kun je dat uitleggen? Nou, Dat heeft te maken met dat Elisabeth een verrassende judoka kan zijn in onze ogen. En uh, nou ja, de ervaring ook nog een rol speelt op de Olympische Spelen. Ja, en dan naar Annika van Emden zelf. Ze zal verdrietig zijn, boos misschien wel. Want voor haar is de Olympische Droom nu voorbij. Ja, balen. Heel erg teleurgesteld. En, uh, ja, het is wel een understatement natuurlijk. Maar uh, ja, het is gewoon uh, heel jammer dit. Voelde je het aankomen? Ja, Voel je het aankomen? Kijk, ze hadden, ze hadden twee keuzes. Ze konden voor mij kiezen en ze konden voor Lisbeth kiezen. Dus uh, ja, ik, ik wist van tevoren echt niet wat ik kon verwachten. Uh, ik gaf mezelf 50-50 kans. Op basis van de resultaten heb ik het net iets beter gedaan. Dus ik gaf mezelf een goede kans. En, uh, maar ik wist ook dat dit kon gebeuren. Dus uh, ja, helaas. En wat vind je van het argument dat ze voor de ervaring hebben gekozen? Ik vind het niet een heel, heel sterk argument. Want? Uh, want uh, haar ervaring en haar kwaliteit als judoka... hebben haar de afgelopen twee jaar ook geen uh, WK-medaille opgeleverd. Dus waarom zou dat wel zo zijn om te spelen? En ik denk dat het op meer moet gaan dan uh, ervaring alleen. Uh, net wat ik zeg, op de, de, qua resultaten gezien... heb ik het gewoon net iets beter gedaan de laatste twee jaar. En uh, het verschil is niet groot, maar uh, het verschil is er wel in mijn voordeel. En daar moet het ook om gaan. En uh, ja, ook... Uh, vind ik dat ik uh, mentaal uh, uh, veel sterker ben dan Elisabeth. En ook dat is heel belangrijk natuurlijk uh, straks op de Olympische Spelen. Uh, ja, dus het, het moet niet alleen om, om, om ervaring gaan. En uh, ja, dat is nu wel het argument dat ze, dat ze opvoeren. En ja, dat vind ik, vind ik best wel een zwak, uh, zwak argument. Berust je hierin of ga je nog iets doen? Uh, dat weet ik niet. Het is nu nog, uh, nu nog te vers. Ik heb het uh, ja, een paar uur geleden gehoord. En daar moet ik nog even goed over nadenken, maar dat weet ik nog niet. Wat zei Christen hè? Ja, uh, nou ja, ik zal het, uh, ik zal, uh, hij zei dat het gewoon heel erg jammer was en dat het uh, heel erg balen is. Ja. ja, Ja, ik heb zo het idee dat hij nog niet helemaal klaar is met deze situatie. Nou, nee, dat weet ik niet. Net wat je zegt, ik, ik moet het nog even laten berusten. En uh, ik denk hij ook. Het is nog allemaal heel vers. En uh, we gaan er gewoon even goed over nadenken wat we hiermee gaan doen. En dan uh, bekijken we dat wel even. Ik wil nu gewoon heel even de rust hebben om, om dit te verwerken. Daar zal ik wel een paar dagen voor nodig hebben. En, uh, want het is natuurlijk niet zomaar iets. Hier heb ik echt jaren naartoe gewerkt. En uh, ja vandaag hoor ik, nou, hoor ik ineens hoor ik slecht nieuws. Dus heb ik wel even voor nodig om dit te, te verwerken.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 En Razor Light. Het is uh, iets voorbij kwart over tien. Barcelona, Real Madrid. Klein kwartiertje bezig. Nog steeds 0-0. Uh, in de eerste paar minuten. Real wat beter. Twee uh, knoepers van kansen. met name voor uh, Higuain. Maar de bal ging er dus niet in. Barcelona zet daar uh, wat kleine kansjes tegenover. Maar vooralsnog is het daar redelijk in evenwicht. En geen uh, grove schoppartij. We houden u op de hoogte. Bij de open Australische tenniskampioenschap is de laatste twee halve finalisten bij de mannen bekend geworden. Na Roger Federer en Rafael Nadal voegden Novak Djokovic en Andy Murray zich vandaag bij de laatste vier. Djokovic versloeg de Spanjaard Ferrer in drie sets, maar dat was zeker geen makkie voor de nummer één van de wereld. David makes you run, makes you play an extra shot, makes you earn your points. En uh, you know I was, I think I was hitting the ball really well from the baseline. Hij uh, had zijn um, times in de match waar hij heel goed speelde. Ik denk dat mijn been een beetje beter was. Maar overall was het een performance. Novak Djokovic, aangeschoven is Jan Roels die het toernooi in Melbourne voor ons volgt. Jan, Djokovic was tevreden over zijn spel, iets minder over zijn service... Hij ja. was wel de terechte winnaar, toch? Ja, absoluut wel de terechte winnaar. Maar hij, hij kreeg wat te weinig vrije punten. Dus moest hij enorm zwoegen. En die vrije punten kun je krijgen als je eerste opslag echt goed loopt. Maar hij sloeg 48 van de 91 eerste opslagen in. Dus dat is een voor zijn doen ook een beetje laag moyenne hè, van 53%. Mm -hmm. En dan wordt het ook in je eigen service game zwoegen. En dat overkwam hem eigenlijk in de, in de tweede set. De eerste set wint hij met 6-4. Ook moeizaam. En de, de tweede set ja, had uh, verder echt wel zijn kansen. Maar wist hij uiteindelijk niet te pakken. En een tiebreak speelde Djokovic uh, subliem. Maar uh, kijk, hoe langer de rallies uh, werden, hoe lastiger hij het kreeg. Fysiek gezien, uh, als het een vier of vijf set was geworden... En dat kon je ook zien aan Djokovic, had hij het heel lastig gehad. Dus Djokovic was... op, op een moment ook ademnood, hè? Ja. Ja. Uh, Daar kon ik het gewoon eventjes niet meer bijbenen. Hij had veel langer zijn rust nodig na een hele lange rally. Want er waren heel veel lange rallies. En hij was dus ook zichtbaar opgelucht toen hij die tiebreak won in de tweede set. Want ja, twee sets tegen 0 voor. Dan deel je ook meteen een mentale tik uit aan je tegenstander. En toen was het eigenlijk gelopen, want die derde set was 6-1. Maar boeiende wedstrijd. Ik heb een puntje van mijn stoel gezeten. Vooral dus die, die, die tweede set. Verder een fantastische tennisser. En het ging maar om een paar momenten. En dan zie je toch weer de, de topper, hè? de nummer. Een van de wereld, Djokovic... dat hij toch ook wel weer die topvorm begint te benaderen. Dat hij op die beslissende momenten... toch die versnelling in huis heeft. Hele goede voorrends langs de lijn heeft hij geslagen. Kon mooie hoeken maken met zijn voorrend. Ferrer, die natuurlijk op alles loopt. Ja, uiteindelijk was hij er toch niet tegen opgewassen. Jij zegt, hij begint zijn topvorm te naderen... dus jij verwacht dat hij nog beter kan dan niet? Nou ja, dat zal hij wel nodig hebben tegen Murray... omdat, omdat daar wordt natuurlijk ook over gesproken... in het Djokovic-kamp na afloop van zo'n wedstrijd. Dat ze tegenstander in de halffinale. Precies. Ja. Uh, wat ging er goed, wat ging er niet goed? dat hij dus dat eerste servicepercentage omhoog uh, moet krikken... Om dus wat meer druk te krijgen in zijn eigen service game. En hier en daar ook wat, wat, wat vrije punten zou moeten krijgen. Want uh, fysiek is hij in orde. Djokovic, absoluut. Maar wat dus echt opviel tegen Verre, dat hij die, die rustpauzes moest nemen. En Murray is fit. Ja, dat, dat, maar dat is dus de halve finale van, van de vrijdagochtend. Uh, dat, dat is ook een spektakel. Maar de conclusie van, van, van vandaag is natuurlijk ook... dat de grote vier zich hebben geplaatst uh, bij de laatste vier. En het is dus bij de, de, de, de drie van de laatste vier... Grand Slams dus gebeurt. Alleen wimmelde niet. Toen gooide Tsonga dus roet in het eten. Ja, we gaan zo even over die andere halve finale. Even over Andy Murray nog, die Nishikori versloeg. Ja. Die Japaner. Uh, hoe was dat? Ja, makkelijk. Voor Murray 6-3, 6-3, 6-1. Uh, ja, voor uh, Nishikori was het al een hoogtijdag natuurlijk om een kwartfinale in open te mogen spelen. Het verhaal van Andy Murray is eigenlijk, hij is nog niet getest. Hij heeft nog steeds niet een tegenstander van Kaliber gehad. Hè. Hij won van Harrison, Vassalin, eh, Lodra, Kukushkin eh, nou, en Nishikori. Hè. Verrassend dat hij zich bij de laatste acht heeft geplaatst, de Japanners. Het zijn natuurlijk wel toptennissers. Ik bedoel Nishikori nummer 26 van de wereld, mind you. Maar het is niet een, een, een wereldtopper zoals Ferrer die ja. toch als vijfde geplaatst is. Dus de grote test voor Murray komt eigenlijk... Uh, in die halve eindstrijd tegen, tegen Djokovic. Maar geldt het niet eigenlijk een beetje voor alle vier? Nou, ik vind uh, uh, Berdig tegen Nadal hè, in, de, in de kwartfinale... Dat, dat vind ik wel een, uh, een enorme test geweest voor, voor Nadal. Uh, Berdig toch, uh, toch een wereldtopper natuurlijk. En uh, Nadal wint dan toch uiteindelijk in, in vier sets. vind ik een echte test voor, voor Nadal, waar hij heel goed doorheen kwam. Ik vind Federer tegen Del Potro... Dat is het is natuurlijk ook een test. He, de Argentijn, uh, de nummer 11, elf, als 11 1e geplaatst... Uh, won van, van Federer bij de US Open... Uh, in de finale. Uh, ja En Federer wint, 6-4, 6-3, 6-2. Dat vind ik wel echt de test. Dus, dus ja, nogmaals voor Murray moet hij eigenlijk ja. nog komen. Ja, ja oké. Okay. Goed, naar nou de vrouwen dan. Daar plaatst Petra Kvitova uit Tsjechië... en de Russische Maria Sharapova zich voor de halve finales. Kvitova won van de Italiaanse uh, Errani. Terwijl Sharapova te sterk was voor Makarova. In de halve finale speelt Kvitova tegen Sharapova. En dat wordt een zware opgave voor de Russen. Well Het zal zeker zijn. Ik heb haar de laatste paar keer verloren en natuurlijk de grote in Wimbledon, waar ze heel goed speelde. Really well. Ik denk dat ze de enige is right te playing, you know, de beste tennis in haar carrière. and um Ik kijk uit. naar de Ik Ik kijk er naar uit. Ik kijk er naar uit. Ik kijk Dus Ik kijk zeker naar uit. en kijk er naar best. Ik kijk er naar uit. Jan? kijk ja, maar dan moet ze wel veel beter spelen dan in die wimmelende finale van vorig jaar. Toen werd ze vijf keer gebroken. Had zes dubbele fouten. Om wat gegevens nog van die wedstrijd naar boven te halen. Maakte maar 27% op haar tweede service. Dat was een blamage toen op het gras. Zij met al haar ervaring bracht er helemaal niks van terecht in de finale op Wimbledon. Uh, ja, deze baan ligt haar beter. Hè. De hardcourt van Melman is niet al te snel. Um, maar ja, de, ja, Kvitova, linkshandig. Daar had ze ook heel veel problemen mee. Sharapova, linkshandige service naar buiten. Met de return had ze problemen. Ze zal gewoon stukken beter moeten spelen dan in die finale. Maar natuurlijk heeft ze kans. Zij heeft de ervaring voormalig winnares Australian Open. Drievoudig Grand Slam winnares. Dus uh, ja, als ze revanche wil, is morgen de kans van Kvitova absoluut niet overtuigend tegen Erani. Mm -hmm. uh, zeker niet in de, in de tweede set. Dat had toch ook een beetje te maken met het feit dat zij natuurlijk huizenhoog favoriet was tegen de verrassende Italiaanse. Uh, Kvitova, ja, de vorm uh, moet er echt wel zijn tegen Sharapova. Dat vind ik een hele interessante halve finale. En Kleisters, uh, waar we zelf hier in Nederland natuurlijk uh, ja. fan van zijn tegen, uh, tegen Asarenka. Ja, ja dat, dat, op papier denk je van dat moet Kleisjes dus nu ja. ook wel kunnen. Nou, we weten niet helemaal hoe het met de enkel is. Hè? Nee. Uh, uh, misschien is het nu helemaal over. Hoeft ze niet te spelen met pijnstillers. Dat is een factor. Die, die, die enkelblessure kan misschien wat verergerd zijn na haar kwartfinale. Ehm. Um... Ja, ook dat belooft een, een, een boeiend gevecht te worden. Met, met uh, hopelijk spannende, spannende drie-setters. Die wedstrijd wordt dus uh, vannacht gespeeld. Uh, voordat morgen dus de eerste halve finale bij de mannen om half tien van start gaat, Robert. <tiedacht> ja, <tiedacht> ja, ja, ik zie je al. <tiedacht> je ogen gaan helemaal ja. glinsteren. Ja, nou ja, zeg het maar dan. Ja, zeg het maar. Uh, Federer Nadal. Federer Nadal, ja. De negende Grand Slam finale tussen beide spelers. Uh, Nadal won zes keer. Federer won twee keer. Dat was twee keer op het uh, gras van Wimbledon in 2006 het is een beetje Barcelona, Real Madrid. Ja, het is waarom, een klassieker. Waar, waarom, ja, het is een klassieker gewoon. He, het is, uh, moet ik even kijken, het is 17 plus 9 is 26. Dus het is de 27ste ontmoeting tussen beide spelers. Nadal leidt 17-19. Ze kennen elkaar door en door. Er zit natuurlijk heel veel emotie omheen. Ze speelden de finale van de Australian Open in 2009. Toen won Nadal dus. Toen waren daar de tranen na afloop bij Roger Federer, bij zijn speech. Dat weten we ook nog allemaal. Ja. Um, ja, er is het, het, het blok van Federer dat hij maar niet van Nadal kan winnen. Er zit zoveel omheen. Uh, ze hebben een beetje dat akkefietje gehad, ook binnen de ATP, over die discussie. Uh, maar het zijn natuurlijk hele goede, goede vrienden ook van elkaar. Komen uit hetzelfde commerciële kamp. Er is veel respect, noem alles maar op. Uh, ja, en, en het is een baansoort morgen... Ja, waar, je toch Nadal weer het, waar ik Nadal toch wel weer het voordeel geef. Omdat het natuurlijk ook weer om drie gewone sets gaat. Best of five. Als het twee gewone sets is, Federer veel meer kans. Drie gewone sets, dan kan hij zich weer mentaal ja. terugknokken. Mocht het niet gaan lopen, dan gaat Federer twijfelen. Is zijn backhand minder, kan hij minder druk krijgen met zijn backhand. Je ziet al die patronen, bij wijze van spreken, al, al voor je. Al die, al die emoties. Ja, uh, prachtig. Het is heel vaak geweest bij Federer tegen Nadal... Uh, herinner ik me dat uh, Federer in zo'n vorm was... dat we zeiden, als er ooit een kans ja. is geweest dat hij hem kan pakken... dan is het nu. Is ja. dit ook weer zo'n moment dat ja. je zegt van... Ja, Absoluut. Het zou nu uh, kunnen? Absoluut. Als je, als je ja, 6-4, 6-3, 6-2 tegen Juan Martín Potro, dat zegt voor mij genoeg. Hij heeft het mazzeltje vederen dat hij natuurlijk die tweede ronde partij... niet hoefde te spelen tegen Andreas Beck. Uh, hij heeft sowieso nog geen uh, set verloren dus. dus uh, ja, uh, zoveel, minimale inspanning uh, halve finale Ja, precies. Zoveel had, energie ja. heeft hij niet gespeeld. 7 uur en 38 minuten op de baan gestaan. Ten opzichte van Nadal, 12 uur en 51 minuten. Want Nadal had dus die, die vier setter tegen Berdig in de, in de kwartfinale. He, verspeelde voor het eerst een set. Maar ja, weet je, uh, uh, topfit uh, allebei. En uh, ik kan me nog die finale herinneren uit 2009. Toen Nadal de halve finale speelde tegen Verdasco. Die marathonpartij van meer dan 5 uur. En toen stond hij de volgende dag op, op de trainingsbaan. En toen zei hij tegen zijn oom Tony, ik kan echt niet meer. Ik zie dat helemaal niet meer zitten tegen, tegen, om tegen Federer te spelen. Ja. Toen had oom Tony gezegd, van, als ik nou achter jou sta met een pistool... en zeg dat je morgen gewoon moet spelen, wat doe je dan? Hij zegt, dan ga ik spelen. Nou, denk daar maar aan. En vervolgens wint hij dus van, van Federer die finale in de Australian Open... in 5 sets 6-2, 5 de set. Dus uh, ja, dat zegt niet zoveel. En, en Nadal, als je zag hoe die, hij hoe die, uh, dus ook tegen Berdig... Heb ik gisteren al verteld hoe die, hij hoe die uit, uit een benarde situatie boos was op de umpire. En die boosheid omzet in power. Uh, dat kan morgen ook weer gebeuren. Mentaal gezien is het gewoon 1-0 voor Nadal voordat ze morgen de baan opgaan. En dat is iets wat Federer maar altijd met zich mee moet slepen. En misschien morgen... In de nadagen van zijn carrière, want zo is het toch met zijn 30 jaar. Misschien dat hij dat morgen van zich af kan schudden. En eindelijk dus uh, uh, weer een keer kan winnen van uh, Nadal. Laatste keer dat ze speelden, was ATP World Tour Finals in Londen. Maar ja, uh, Nadal niet fit. 6-3-6-0. Gaat om twee gewone setjes, Robert. Dus Vederer. Ja. Uh, en binnen. En ze hebben dus de finale van Roland Garros gespeeld vorig jaar. Toen uh, Federer dus van Djokovic won in die prachtige halve eindstrijd. Toen won uh, Nadal gewoon eigenlijk in vier sets zoals te doen verwachten was. Ja, ja. morgen uh, uh, nogmaals, uh, uh, ik ga ervoor zitten. Vergeet je wekker niet te zetten. Dat zal ik niet doen. El Clasico, half tien, morgen vanochtend. te zien tegen op de tv. Ja. Ook te zien op de tv. Ja ja, ja, ja, ja. Bij op. ons, bij de NWS. Goed zo. Dank je wel. En Our Day Will Come van een postuum album Linus Hidden Treasures. Dat uitkwam in december vorig jaar. Eén minuut over half elf. Barcelona Real Madrid is op stoom. We hebben alweer de grove overtredingen gezien. Bal tegen de lat van Euziel. Kansen over en weer. Uh, Real Madrid toch wel een beetje de bovenliggende partij. Maar vooralsnog nog steeds 0-0. Halve finale zit er dus in voor uh, Barcelona. Omdat ze uit bij Real Madrid al met uh, 2-1 hebben gewonnen. Zometeen over een klein kwartiertje bellen we met uh, onze correspondent... ter plekke Edwin Winkels in Barcelona. Eerste Afrika-cup. In Equatoriaal Guinea en Gabon is uh, de Afrika-cup... afgelopen week einde van start gegaan. Inmiddels hebben alle deelnemende landen hun eerste wedstrijd erop zitten. De tweede speelronde van de groepsfase is vandaag zelfs al begonnen. Mart Nooy had er graag bij willen zijn, daar in Afrika. Hij was tot een paar maanden geleden bondscoach van Mozambique. Maar hij wist zich niet te plaatsen voor deze editie van de Afrika Cup. En dus zit hij thuis. Mart, goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, weet je zeker dat je ontslagen bent of niet? <hijen> Nou ja, in mijn contract stond een bepaling dat, ik moest, moest, dat wij ons moesten plaatsen voor dit toernooi. En dat hebben we niet gedaan. Nee. Dus was het uh, begin oktober einde, einde contract. Ja, maar je weet waarom ik het zo zeg natuurlijk. Want je bent al een keer eerder ontslagen. En toen, ja. toen zei de... Wie zei dat nou? De, de bond ontsloeg je geloof ik. En de minister zei van, oh, dat gaat niet door. Ja, weet je, dat is zo'n ingewikkeld verhaal. En dat ligt in het verleden. Dat, uh, dat kan allemaal zomaar gebeuren in, uh, in landen als Mozambique en ook in het continent Afrika. Maar weet je, dat ligt achter me. We kijken nu vooruit. Dat is uh, veel mooier. Het ja. toernooi uh, 2012 is van start gegaan, wat jullie al zeiden. Ja. Ja. En uh, laten we daar naar kijken. Ja. Nee, uh, nou, he heel even wat. Nee. Hoe lang heb je in Afrika gewerkt? Of, of werk je nog steeds? Of, wat oh, je ik veel? ben 11 jaar in Afrika uh, ja. werkzaam geweest. Dat is uh, ruim 3 jaar in Burkina Faso. Als coach van onder 20. Daarna heb ik uh, een sportprogramma gedraaid in Burkina Faso, in Ouagadougou. Tuurlijk. En, uh, je spreekt de taal ook goed? coach uh, van Mozambique. Maar je spreekt dus, de taal ook goed? En wat voor taal doe je dat dan? In Burkina Faso? Nou, Burkina is Westelijke Afrika. Westelijke Afrika is grotendeels Franstalig. Hmm. En Mozambique is Portugees. En de beide talen heb ik leren beheersen. En dan doe je een sportprogramma? Hoe moet ik dat dan zien? Als presentator of analist? Of... Nee, uh, een uh, Sportproject. Uh, oh, zo. Aan, Sorry, aan, dat is mijn mediaachtergrond die gelijk aan televisie of radio nee, nee, denkt. Ja, nee, nee, ja, ja. Ik okay. heb, uh, van de media. Zo aardig als ik tegen jullie ben. <laughs> dat uh, kan niet in Afrika, want dan eten ze je allemaal op. Echt waar? Ja, journalisten zijn. Uh, ja, je weet, dat is. Uh, de journalistiek is niet zo open als hier. Ho hoezo? V wat nou op? ja, je weet nooit uh, wat voor belangen de journalist heeft en wie hem betaalt. Ah, oké. Okay. Dus je moet maar afwachten hoe het verhaal in de krant komt wat je hebt verteld. Ja, ik neem aan dat als ik uh, met jou praat... Uh, dat het verhaal regelrecht op, uh, op de zender komt. Ja, we zijn live, ja, dus ik kan er weinig in knippen. Ja, weet je, de, dus dan kan de geïnterviewde zelf ook een kleur geven aan zijn verhaal. Ja. Dat is in Afrika bijna niet mogelijk. Ja. Want uh, als de journalist betaald is door... Uh, ik noem maar iemand uh, die niet uh, helemaal ziet dat jij moet... Uh, moet slagen, dan is het een tegenstander... en dan uh, krijg je een heel gekleurd verhaal. Ja. Um, dus is het niet verstandig om met ze te praten. Nee, snap ik. Dat zijn verstandige keuzes. Um, hoe is het om de toernooi thuis te, te, te moeten volgen? Ja, weet je, het is wel een beetje een openbaring voor me... want ik uh, kan het heel goed op Eurosport uh, volgen. En dat kon toen ik in Angola was. Met de ploeg kon ik dat niet, want op de wedstrijddag zie je niet je eigen wedstrijd. En op de andere dagen ben je aan het trainen. Dus dan zie je ook niet altijd de wedstrijden van de tegenpartij. En dus uh, eigenlijk ben je als deelnemer heel beperkt. En nu ben ik als uh, ja, uh, niet-actief coach uh, heel ruim in, uh, in het aanbod. Ik kan ja. elke ploeg goed volgen. En wat valt je dan op? Nou ja, het valt me... Uh, allereerst de hele grote landen er niet zijn. En dat geeft ook wel een stukje kwaliteitsvermindering aan het toernooi. De nee. wedstrijden uh, worden niet helemaal door uh, volle stadions gevolgd. En ik kan me voorstellen dat mensen in Europa ook zeggen van... Uh, nou ja, is dit het? Ja. Nou ja, vanmiddag uh, Libië-Sambia 2-2. Dat was, ja, dat weet dat weet was je, amusant maar, omdat dat het zo enorm geregend had. Ik dacht even dat ik naar Waterpolo had te kijken. Zo, ja, het was echt... en, en, en beide ploegen maakten er nog een uh, redelijke wedstrijd van. Ja, maar wel voor lege tribunes. Maar wel voor lege tribunes. En dat is natuurlijk uh, ja, dat is de keuze van de CAF. De CAF is uh, Confederation African Football. Dat is de grote uh, zeg maar de UEFA van Afrika. Dat is een, een keuze voor ze geweest om te gaan zitten in een heel, heel klein land. Uh, waar dus weinig toeschouwers zijn. Ja. Maar is het wel verstandig om dat zo te doen? Nou, ik denk dat het dat een, uh, een politiek is die gevolgd wordt via de FIFA. Uh, UEFA organiseert ook Europese toernooien in Oostenrijk en in Zwitserland. Wat geen, aantoon, uh, uh, uh, geen uh, toonaangevende ja, ja. landen zijn in, in voetballen in uh, Europa. Nu weer in Polen en uh, in Oekraïne. Ja, ik weet niet. Dat is een bepaalde tendens... die ook gevolgd uh, wordt in Afrika. Kijk eens even naar het toernooi zelf. Wat zijn dan uh, wat jou betreft de beste ploegen tot nu toe? Zambia, Ivoorkust... Uh, Marokko, ondanks het verlies tegen Tunesië... Gabon uh, en Ghana. Dat zijn ze wel? Ja, dat denk hmm. ik wel een beetje. Misschien dat uh, Mali, omdat ze natuurlijk nog een hele grote speler van Barcelona... In, de, in, in het team hebben lopen. Misschien dat Mali nog iets, uh, iets opvallends kan doen. Maar dat vind ik een beetje de landen, ja. ja. Dan gaan als... dat het uiteindelijk uitdraait op Ghana, Ivoorkust. Nou is het zo dat er wat stemmen opgaan om uh, het, uh, het toernooi uh, in de oneven jaren te laten spelen. Wat vind je daarvan? Nou dat gaat gebeuren. Hè. Volgend ja. jaar is er een direct weer een Afrika-cup. 2013. In, die zou in Libië... gebeuren uh, zich, ...zich afspelen, maar het is door de burgeroorlog in Libië afgewimpeld. Dat gaat nu in Zuid-Afrika gebeuren. Oh, ik dacht dat dus, het, in januari ik 2013 hebben we weer een Afrika-cup. Ik dacht dat het nog besloten denk, moest worden, maar het is dat dus het al zeker. Is. Dat is al zeker, want ik dacht dat het nog besloten nee, moest is, worden. Nee, dat is zeker. Oh, oké, okay. goed zo. Nou, en dan, dan wordt de druk op de agenda wordt wat, uh, wat minder. Ja, nou ja, weet je, die druk die blijft natuurlijk hetzelfde. Alleen uh, de, de, de, wedstrijd in, uh, de, de intensiviteit van de wedstrijd is een beetje meer verdeeld. Omdat je dan uh, een Afrika Cup krijgt, niet gelijk met de Europese uh, kampioenschappen. Ja, ja duidelijk. Wat, wat ga je nu doen? Um, wat, heb je officieel nog werk in Afrika of ben je nu werkloos? Ja, ik ben nu contractloos, ik ben uh, in oktober teruggekomen. Ik heb razendsnel mijn CBV, mijn coach betaald voetbal, afgerond bij, met KNVB. Ik moest daar nog twee praktijkmomenten in doen, dat hebben we gedaan. In december heb ik mijn diploma gehaald en ik zit nu even af te wachten wat de Afrika Cup gaat doen. Daarna gaat het carousel wel weer daar in Afrika. Ja, dat is de ervaring en afloop van de Afrika Cup vliegen er heel veel coaches uit, hè? Ja, dat, dat gebeurt altijd. Hè? Naar Europese toernooien, wereldtoernooien, continentale toernooien. Dus dat gebeurt in Afrika ook. Ja. Daar is men toch nog een beetje sneller met ontslagen dan uh, hier in Europa. Maar uh, dat, dat gaat absoluut gebeuren. Behalve de twee finalisten waarschijnlijk. Maar ja. de rest ja. zal allemaal weer zich van een coach ontdoen. En dan vallen ze terug ja. op een vroegere coach. Of een coach die uit de vroegere... Uh, komt. De Franstalige landen nemen vaak Franse coaches. Nou ja, we zullen wel zien wat er dan komt. En welk land heeft dan je voorkeur? Stel, er heeft een coach. Welk land zou je dan willen doen? Nou weet je, als ik nu zo Senegal zie spelen... dat is natuurlijk een land met een geweldige potentieel voorraad aan spelers. Met, met hele goede spelers. En als je ze nu ziet spelen... Ja, dan is het een verzameling van individualisten. Ja, dan, dan jeuken mijn vingers en uh, mijn, mijn uh, kwaliteiten om daar wat aan te gaan doen. Zodat ja. ze met elkaar gaan spelen. We staan wel 1-0 achter nu, hè? Ja, dat zat er dik in. Ze hebben er heel veel aan gedaan om uh, een goal te maken. En uh, ja, dan, uh, dat, is, dat is vaak zo in voetbal hè. Als je dan zelf je kansen niet maakt... Ja. tegen je eigen, ja, ja, tegen Equatorial uh, Guinea uh, zijn ze nu aan het uh, voetballen. Ja. Nou, ik, uh, ik hou je niet langer op. Kijk lekker, die wist het uit En dan uh, spreken we elkaar op een ander moment weer... als je ongetwijfeld weer een, een, een, een club, ook ik zeggen... maar een land in, uh, in Afrika hebt gevonden. Veel succes. Ja, heel graag. Dank wel. Oké, tot de volgende keer. Avond. Yo, goedenavond. Bye. Mart een stad is dat, Die uh, naar Equatorial uh, Guinea zit uh, te kijken tegen... Uh, wat was het ook weer? Senegal. Goed, dan contact met Jan Stroeyer. Die zit volgens mij een andere wedstrijd te kijken. Jan, goedenavond. Ik kijk uh, Barcelona, Real Madrid. Ja, dat dacht ik al. Hoe <laughs> <laughs> staat, staat het? 0-0. 0-0 nog steeds. Real Madrid is beter. Ja, toch wel? Ja, verrassend, maar toch wel. Ja, betere ja. kansen. Ja. Hebben ze al iemand een poot anders een zijn uh, lichaam vandaag gezegd? Nee, nee, nee, nee. PP is aardig rustig. Oh ja, hij zal wel moeten. Maar daar belden we eigenlijk helemaal niet voor... Uh, want de FC Twente die, die lijkt een opvolger voor uh, Brian Rubius te hebben gevonden. De handtekeningen zijn nog niet gezet, maar de transfer van Jaja Coelho is zo goed als afgerond. Ooit afgetest bij, uh, bij Feyenoord. Uh, dat is alweer lang geleden. Vervolgens naar uh, België, Spanje en uh, toen in de Oekraïne bij uh, Metalist Garkov terechtgekomen. Te Jij hebt hem ja. daar zien spelen, hè? Ja, deze speler heb ik vaak zien spelen, ja. ja en toen was ja, ja. je hoofdscouting bij Shakhtar Donetsk. Shakhtar. Ja, ja, ja, ja. Beschrijf hem eens, wat is dat voor een, voor een speler? Ah, het is echt, echt een Braziliaan. Zeer creatieve speler. Lange jongen, fysiek sterk, creatief. Ja, goeie, attractieve speler. Echte Braziliaan. Ja. En uh, ja, hij kan op verschillende posities spelen. Hij kan links aan de buitenkant, rechts aan de buitenkant. Tweede spits, misschien ook nog wel diepe spits... Maar ja, het is inderdaad uh, ja, een type als uh, is die ook graag zwerft en uh, zijn dingen doet. En dat is deze ook. is, vind ik wat iets uh, gedisciplineerder dan deze speler. Maar het is wel een zeer aantrekkelijke speler. Ja. Maar je bent nog steeds hoofdscouting bij Shakhtar. Dus, nee, je zegt dat het zo'n geweldige speler is, maar waarom heb je hem dan niet uh, binnengehaald? Nou, uh, een paar jaar geleden was hij bij ons in beeld. We hebben veel aanvallers en met name Brazilianen. Hij was een paar jaar geleden bij ons in beeld... En uh, toen is hij geblesseerd geraakt. Mm, toch wel, wel een half jaar was hij er wel uit. En toen uh, ging het toch niet door. Maar uh, hij, hij staat wel bij ons op de lijst. En hij is, uh, ja, hij, hij is bij ons in beeld geweest een paar jaar geleden. Ja, dus je, je, je sluit ook een uitstekende speler. Ja, dus je sluit niet uit dat, uh, dat, dat, dat, hij, dat hij ooit nog eens jullie kant uh, op komt. als hij hier tot was, uh, hoe zeg je dat? Uh, gegroeid is, laat ik het dan even tot, tot was. Dan ja, van. nou op dit, moment, uh, op dit moment hebben we... Die positie niet nodig. Dus, uh... nee, nee. Maar ja, het is ook een speler, je moet wel heel goed weten wat je ermee doet. Want uh, uh, kijk, als je hem niet de vrijheid geeft om te voetballen, dan is zijn baan al een stuk minder. Je moet hem wel uh, inderdaad die vrijheid geven, die roe is ook gehad bij, bij Twente, dat hij wat kan zwerven, mm. naar binnen komen. Je kunt hem goed met, uh, met de rug naar de goal aanspelen, je kunt hem diep aanspelen. En hij, is, hij heeft ook een goede snelheid. Hij heeft een geweldige trap met links, geweldige trap. Mm. Hij kan scoren. Ja, het is, het is een uh, attractieve speler. Dus ja. als hij fit is, denk ik dat, uh, dat Twente daar uh, plezier van kan, <coughs> van kan hebben. Ja, je zei wel dat hij in de discipline wat minder, uh, wat minder is. Uh, <laughs> wat bedoel je ermee? Ja, ja nou, nou, het is echt een Braziliaan. En dat zijn jongens die graag hun eigen wedstrijd spelen. En, uh, dus ze houden niet zo heel erg van om achter een tegenstander aan te lopen. Ja. Zo'n type is hij ook een beetje. Maar, uh, ja, goed. Hij is gewoon lui eigenlijk. Nou, lui wil ik niet zeggen. Maar je moet hem wel zover krijgen dat hij zijn werk doet. Uh, ja. dan, uh, dan is hij van meer waarde natuurlijk dan dat hij alles kan doen. Ja. En bij Metalist in, in, in Oekraïne, daar was hij toch de man... en dan ging hij een beetje zijn eigen weg. En je wordt toch wel wat meer discipline gevraagd van een speler. Ja. Uh, waarom zou Twente er moeten nemen? Nou, al, ik denk dat, dat voor de creativiteit wat, wat Twente eigenlijk wil... Dat, dat het een hele goede speler is... Dat, dat, bij Twente vindt men op dit moment dat dat een beetje het probleem is. Dat ze te weinig creativiteit hebben. Nou, daar kan deze speler wel voor zorgen. Ja. Je kunt hem, ik zeg al, je kunt hem maar rechts aan de buitenkant. Je kunt hem links aan de buitenkant. Je kunt hem uh, tweede spits. Uh, ik zie hem niet zo echt als een middenvelder. Omdat hij dan toch ook veel terug moet verdedigen. Maar, maar aanvallend is het uitstekende speler. En met veel scorend vermogen. Ja. En waarom zou Twente het niet moeten doen? Dat weet ik. Dat is de keus van, van Twente. Maar uh, die, hij, hij, op, op dit niveau van Twente kan hij makkelijk spelen. Ja. Ik weet niet hoe fit hij is. Want hij heeft nu in. Ik dacht, volgens mij zit hij in Saudi-Arabië of zo. Op de ja, ja, klopt. In Dubai volgens mij hebben we Ja, ja, ja. Dus ja, ik, ik weet niet hoe fit hij is. Maar. Uh, ja, normaal als hij fit is, dan uh, moet het een aanwinst zijn voor, uh, voor Twente, ja, denk ik. Het is een, uh, een potentiële publiekslieveling, uh, dat is uh, wel duidelijk. Ja, uh, ik weet ja. niet, je zal ongetwijfeld als scout hem ook uh, gegoogeld hebben. Voor de luisteraars thuis, Coelho is C-O-E-L-H-O. -E en, uh, en Ja, ja, al gewoon als uh, nee, nee, laat maar zeggen. Uh, ja. En als u op die manier uh, googelt, dan komen, komen er een paar doelpunten voorbij. Volgens ja. mij een goal van... Die namen Moskou, uit mijn hoofd, dat hij hem zo ongeveer vanaf de middenlijn in de kruising schiet. Hij heeft een geweldige trap, ja. Onwaarschijnlijke trap heeft hij in zijn benen. Ja, ja, ja. Goed, zit je nog steeds... als ze hem nemen, verwacht ik er wel iets van van de speler. ja. Heb je televisie nog aanstaan? Ja, het is 1-0 net voor Barcelona. 43ste minuut. Wie maakte hem? Nou, daar komt hij eens even kijken, want ik zat even op te letten. Messi, paas naar links. Alves. Ik denk... Alves. Pedro, ik weet niet. Ik dacht alvast. Oh, goed, maakt niet goed uit. Goed zien of is, of is Pedro? Oh, ik dacht alvast. Ik denk, zeg je goed? Zie je verkeerd? Goed, we gaan zo bellen met onze correspondent in Barcelona okay, om de details okay. te horen. Veel plezier nog met die wedstrijd. En dankjewel voor ja, alle ja. info over Jaya uh, Coelho, de nieuwe man die uh, Twente nog meer elan moet geven. Dankjewel, Jan Stroyer. en uh, Drive, Edwin Winkels. Goedenavond. Goedenavond Robert. Ik uh, zei vijf minuten geleden al dat Alves uh, gescoord had. Toen vergiste ik me. Maar uh, uh, nu mag jij beschrijven wat je zojuist uh, tien seconden geleden hebt gezien. Ja, het, was, uh, het is al lang eigenlijk tijd, rust. Maar vlak uh, al in de blessuretijd van de eerste helft... En een enorme overtreding van, van Lars Diarra op Messi... Uh, Diarra zou zijn tweede gele kaart gehad kunnen hebben, die krijgt hij niet. Uh, die vrije trap eigenlijk uh, na twee minuten relletjes en, en protesteren. Wordt uiteindelijk nog in de 47e minuut. Komt via een rebound bij Alves terecht. Dus inderdaad, op ramp rand van het strafselgebied knalt hij van vreselijk uh, hard. Dan knalt hij de 2-0 voor Barcelona binnen. stond 0-0, vijf minuten voor rust. Real uh, Madrid was een veel betere ploeg, op, op, op dat moment meer kansen. Ma Barcelona. Uh, twee kansen op het einde en, uh, en twee doelpunten. Ja. Wat een schitterende goal van die Alves. Ongelooflijke mooie Ongelooflijk Ongelooflijk. goal. Dus goal. goal. Ja. Dus al, je zit de herhalingen uh, hier ook. Ja. Uh, tussen allemaal witte benen en hoofden door. Uh, Richt in de kruising, pracht in de verste kruising, tweede paal. Ja. Ja. En Casillas is toch een goede doelman. Hij is absoluut kansloos tegen dit schot. Ja. Maar goed, uh, uh, uh, Barcelona dus nu uh, door naar uh, de halffinales uh, van, uh, van, van dat bekertoernooi. Er is heel veel dat te doen. Dat mag ik wel zeggen, ja. dit zou vier doelpunten moeten scoren. Dus dat, dat ja. lijkt heel Ja, dat, dat gebeurt misschien wel, maar dan zet Barcelona er gewoon zeven tegenover. Dus dat kan natuurlijk ook nog gebeuren. Uh, er is heel veel te doen geweest in de aanloop naar uh, dit duel, met, met name rond uh, Mourinho. Uh, hij zou wel of niet weggaan bij Real Madrid. Is, is daar al een beetje meer duidelijkheid over? Heeft u er überhaupt zelf iets over gezegd? Ja, Dat was de eerste vraag die gisteren op de persconferentie voor van deze wedstrijd aan hem is gesteld. Van, uh, uh, is het waar... Wat sommigen hebben gezegd dat je na dit seizoen sowieso weg bent. En uh, hij zei ik weet het niet. Noorloos zegt is in Spaans en bijna alle vragen gisteren op de persconferentie antwoorden die zo van ik weet het niet. Ja. Ik weet niet of er helemaal geen zin in om erover te praten. Het uh, toch wel binnen, binnen het, het, het gaat al langer zo, het verhaal dat. Mourinho, of een grote prijs wint dit seizoen. Kijk, in de competitie staan ze nog altijd vijf punten voor op Barcelona. Dus hij zou kampioen kunnen worden. Dus ze zitten nog in de Champions League. Dus of hij wint nog een grote prijs, of hij wint helemaal niks... En in, in beide gevallen zou hij het wel genoeg vinden bij, bij Real Madrid. Ja. Hij ziet ook, dat, vooral vanavond, ziet het ook in de rechtstreekse duel. Hij werd aangetrokken vooral door, door voorzitter Pires om een einde te maken aan de hegemonie van Barcelona. Ja, ja, ja, ja en als je dan van de laatste tien wedstrijden maar eentje wint in de verlenging de bekerfinale vorig jaar. dat is natuurlijk ook zelfs voor de fanatiekste supporters van Real Madrid niet genoeg. Nee, duidelijk. Dankjewel Edwin. Je moet er weer later veel plezier nog met de tweede helft zometeen. Barcelona-Real Madrid, daar is de tussenstand. Dus 2-0. We gaan het over tennis hebben. Royer, kent u die naam? Hij mag uitkomen voor het Nederlands Davis Cup team. Dat wordt morgen officieel bekendgemaakt. De internationale tennisfederatie ITF heeft het medegedeeld. De Antalyaanse dubbelspecialist was benaderd door Davis Cup captain Jan Siemerink. En Royer gaf aan graag uit te willen komen voor Nederland. Hij heeft me gewoon gevraagd als, uh, of ik uh, beschikbaar ben om uh, voor Nederland te spelen. En als ik dat ook wil, voor Nederlands Davis Cup spelen... En uh, ik, ik zei meteen tegen hem dat ik het uh, graag zou willen doen. Dus uh, voor mij zou het heel leuk zijn. Een nieuwe ervaring ook. En, uh, um, maar ja, ik, uh, dus ik heb maar één gesprek met hem gehad. Ik heb daarna niks gehoord. En uh, ik weet, uh, we weten nog niet wie op het team zit. En dat weet ik ook nog niet. Dus uh, ik ben nog op, uh, aan het wachten om, uh, voor een antwoord uh, aan het wachten. Ja, want ik hoorde wel dat jij gaat uh, volgende week, als je weer terug naar Europa reist, ga je met uh, Robin Haase, ga je dubbel in Zagreb. Ja, volgende week speel ik met Robin. Uh, kijken hoe dat gaat uh, in Zagreb. Uh, ja, misschien heeft dat te maken ook voor het, voor het Davis Cup. Of uh, ik weet niet wat precies gaat gebeuren. Uh, ook met de Olympische Spelen misschien, uh, weet ik er ook niks van. Maar uh, we gaan het wel proberen en kijken of het, uh, of het lukt. Heb jij met de jongens onderling al contact gehad? Robin is waarschijnlijk alweer weggegaan. Maar heb jij hem nog getroffen de laatste weken dat je met hem het hierover hebt gehad? Uh, ja, ik ben, wel, uh, ik ben goede vrienden met al die, uh, al die jongens op het team. Dus, uh, um, ik heb het ook een beetje met Timo gehad en Robin ook. En, uh, ze zijn oké okay met, uh, met alles. En uh, Ik ben heel blij met de jongens ook. Dus, uh, yeah, laten we kijken of het, uh, of het kan lukken. Is dat voor jou? Je bent in 2007 voor het laatste voor Curaçao ben je uitgekomen in de Davis Cup... als ik het goed had gelezen. En um, dat is voor jou een nieuwe dimensie in je carrière. Je staat top 20 als dubbelspeler, maar die Davis Cup is sportief wel interessant, denk ik. Uh, ja, zeker weten. Laatste, ik heb, uh, mijn laatste Davis Cup uh, tie was drie jaar geleden misschien. Uh, of ietsjes meer, ja, drie jaar geleden. Um, ik denk dat we tegen Jamaica hebben gespeeld of ik weet oh. niet... Ik, uh, <laughs> Um, maar ik, vond, ik vind het altijd leuk om uh, Davis Cup te spelen. En, uh, ik weet dat het nog veel druk is om de uh, dubbelspunt te winnen ook. Um, vooral met de, uh, zeg je, um, the history of the Dutch. Uh, met Elting Haarhuis. En ze hebben altijd hele goede dubbelars gehad. Dus, God, um, maar ja, dat, uh, dat vind ik ook leuk. En, uh, we moeten het gewoon positief aanpakken en uh, onze best doen. Ik, met wie ik ook dan speel of als ik zelf op het team zit. Dus... Uh, ik zal wel mijn best doen als ik op het Davis Cup team zit. Wat ben jij voor type speler? Um, voor type speler... Ik, ben, uh, ja, ik denk wel dat ik agressief ben. Ik speel surf en volley. Um, dat, uh, zeg je? Uh, aanvallend? Aanvallend, ja. Maar het is uh, ook meer een uh, dubbelspel. Uh, uh, een tactiek van het dubbelspel. Uh, maar dat heb ik in mijn singles ook gedaan. Ik speel altijd surf en volley... Uh, Um, maar ja, toch wel agressief, zou ik zeggen. Want hoe ben jij opgeleid en waar ben jij opgeleid als speler? In, ja, in Amerika. Um, ik ben een jaartje of twee jaar misschien naar de Chris Everett Academy gegaan. En dan uh, daarna heb ik mijn universiteit daar ook in Amerika gedaan, in UCLA. Heb ik ook drie jaar voor hen gespeeld. En uh, daarna ben ik prof geworden. Uh, ben ik... Uh, ja, na, na mijn universiteit ben ik ietsjes meer in Europa gaan wonen en, en mijn trainingen daar gedaan. Ik heb een uh, tijdje ook op uh, Amstelpark gezeten en, uh, onder Hugo Ecker toen hij daar was. Hij uh, heeft me veel geholpen. Um, en veel van die Nederlandse coaches, Sven Groeneveld en uh, veel van die andere coaches hebben me ook geholpen. Ze dus. zijn Jean-Julien Royer tegen de verslaggever Edwin Peek. Jan Siebering maakt morgen dus een Davis Cup selectie voor de wedstrijd tegen Finland bekend. Vanaf Half tien, morgen op Nederland 1, de kraker, die andere klassico... tussen Federer en Nadal op Nederland 1, live natuurlijk hier bij de NOS. Zometeen met het oog op morgen, dat wordt gepresenteerd door Clary Polak. Nog een heel fijne avond. Nachtvluchten.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 Een meesterwerk van Albi. Van 20 januari tot en met 18 maart. ot-rotterdam.nl De Winterschilder. Voor binnen en buiten. Ja, voor binnen en buiten. De Winterschilder. Hoi, ik ben Barbara de Loer.